De leider van de Griekse radicaal-linkse partij Syriza... heeft de eerste gesprekken gevoerd in zijn poging een regering te formeren. Hij kreeg de opdracht nadat een formatiepoging van de conservatieve partij Nieuwe Democratie... na één dag was mislukt. Nieuwe Democratie was bij de verkiezingen de grootste partij geworden... en mocht daarom eerst een coalitiepoging doen. Syriza werd tweede. De kans dat het de leider van deze partij wel lukt lijkt klein. De partij is tegen de ingrijpende hervormingen die Griekenland zijn opgelegd... De partijleider van Syriza heeft al gezegd dat hij geen minderheidsregering steunt die voor de hervormingen is. In Maastricht zijn bij werkzaamheden menselijke botten gevonden. De politie denkt dat het resten zijn die oorspronkelijk uit graven komen. Op de plek van de vondst, bij de A2, is nooit een begraafplaats geweest. Mogelijk zijn de botten er gedumpt na het ruimen van graven. Ze lagen ongeveer een meter diep en zijn van verschillende mensen. De botten hebben er tientallen jaren gelegen. Maar hoe oud ze zijn is nog niet duidelijk. Het weer. Vanuit het Zuidwesten trekken steeds meer buien het land binnen. In de ochtend zijn er in het hele land stevige buien, soms met onweer. In de middag neemt de buigheid wat af en dan wordt het 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nu al wakker. Partij Middel en Ningeloe Stom. Goedemorgen, het is woensdag 9 mei. U luistert naar Nu Al Wakker van de Omroep WNL. Het ochtendprogramma voor iedereen die nu al wakker is. En elke week bespreken we het nieuws van het verre buitenland tot vlak om de hoek. Dit uur hoort u waarom oud bobsleer en auto-ondernemer Job van Oostrum... verzekeraar de Nationale Nederlander voor de rechter sleept. jovd voorzitter Bram Dirks gelooft niet in de wietpas en vertelt waarom. Het WK-ijshockey is volop aan de gang in Scandinavië... en ook is het vandaag de Dag van Europa. Na het Mediacircus dat de verkiezingen tot lijsttrekker van de PVDA met zich meebrachten, is het nu de beurt aan het christendemocratisch appel. Eergisteren vond de grote aftrak, de aftrap plaats met een debat tussen de zes kandidaten. En dat ging tamelijk anders. De deelnemers lieten elkaar uitspreken, wachten op hun beurt en hielden het beleefd. Uit al deze fatsoenlijke mensen moet straks echter wel iemand gekozen worden die de partij weer omhoog duwt. En we hebben het daar dit uur over met onze studiogast Arie Vist, voorzitter van de jongere afdeling van de CDA. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Je bent sinds vorig jaar voorzitter van de CDA. Was dat de jongensdroom van je? Nee, ik, ik ben, op een gegeven moment ben ik actief geworden in de politiek. Uh, en ik, ik heb altijd al gedacht van ik wil later gewoon het bedrijfsleven ingaan. Maar soms kom je dingen gewoon tegen die zijn gewoon heel leuk om te doen. En zo zie ik het vooral actief bij het CDA. Het is gewoon leuk om te doen. Hoe ben je daar ingerold? Ja, uh, ik was lid geworden van de, van de jongeren. Ik was een keer bij een congres geweest. Dan was ik gewoon weer teruggegaan naar Rotterdam. Op een gegeven moment toen werd ik gebeld door iemand... of ik misschien actief wilde worden in Rotterdam. Nou, en dan komt van het uh, een komt van het ander. Maar van waar komt die passie voor politiek? Um, wat ik zelf altijd heel erg zie is... op het moment dat je in, in de politiek... Uh, kun je beslissen natuurlijk over dingen die echt daadwerkelijk gebeuren. Dat kan bijvoorbeeld bij een deelgemeente of bij een gemeente... vind ik dat echt het allerleukste. Daar gaat het bijvoorbeeld over de straat... Uh, tegels waar die geplaatst moet worden of de lantaarnpaals. En dan zie je gewoon op het moment dat ze er echt een beslissing nemen... dan wordt het een week later ook gewoon door de gemeentelijke wordt het gewoon uitgevoerd. En dat maakt het heel tastbaar. En dan zie je dat je echt concreet dingen kunt veranderen... en beter kunt maken in ons land. Ja, dat is uh, dat je ook je eigen bijdrage natuurlijk kunt leveren aan de, aan de maatschappij. Uh, uh, middels een jonge organisatie. De meeste politieke partijen hebben natuurlijk een jonge organisatie. Uh, dat is ook al een hele tijd zo. Waarom is dat eigenlijk zo? Ja, je ziet toch vaak dat de jongeren... Um, die, die, die gaan toch bij elkaar zitten. Omdat het is voor een nieuw. Dus aan de ene kant is uh, de jongerafdeling een soort van leerschool. is het. Kweekvijver. K kweekvijver zou je kunnen zeggen. En aan de andere kant um, vinden ze het ook gewoon gezellig... om met elkaar gewoon op te trekken. Dus dat zie je bij het CDA ook heel erg. Aan de ene kant die kweekvijver. Aan de andere kant is het ook gezellig om met leeftijdsgenoten te zijn. Plaatsen tussen alle grijze kopjes. En waarom koos je dan voor het CDA? CDJA in de jonge organisatie dan? ja. Uh, dat is een aantal jaren geleden dat ik voor het CDA heb gekozen. En wat ik gewoon heel belangrijk vind aan het CDA dat wij mensen altijd eerst stimuleren... om uh, zelf een oplossing te zoeken voor een probleem. En als het niet lukt, dat dan altijd de overheid kan helpen. Maar dat begint er altijd bij om zelf te kijken... hoe kan ik dit oplossen en wie kan mij daarbij helpen. Terug, terughoudende overheid dus, wat dat betreft. Ja. Uh, het CDA heeft in het verleden al een aantal... prominente politici voortgebracht. Natuurlijk als kweekvijver, ik noem maar wat namen. Jack de Vries, Jan Kees de Jager, Maxime Verhagen. Allemaal begonnen ze bij het CDA. Uh, is Arie Vis nou de volgende in dat rij? <lacht> nou, ik doe een studie bedrijfskunde um, en ik uh, ga gewoon het bedrijfsleven in. Ik zou het wel leuk vinden om een door gemeentelijke politiek later actief te zijn. Uh, maar landelijk is niet mijn ambitie. Nee, het is niet dat, zo dat je zegt van, nou op het moment dat ze, dat ze mij vragen... Goh, moet jij niet ook op die lijst als <lacht> nou, een heel jongen zit? als de partij een beroep op mij doet. Ja. Nee, dat, dat, dat gebeurt nog niet uh, nu. Vooral niet als je natuurlijk kijkt naar de huidige peilingen. Nee. Um, dus die illusie moet je ook niet hebben. Uh, maar lokaal vind ik hartstikke interessant. Wat ik net ook al zei, dat is veel concreter ook juist. Ja, de partij komt natuurlijk op dit moment geen kandidaat uh, tekort... als je kijkt naar de, naar de peilingen. Nee. Maar wellicht later, als er ruimte is. Um, nou ja, goed, straks gaan we het verder hebben... in ieder geval over uh, de actualiteit. De lijsttrekkersverkiezing binnen het CDA. Eergisteren vond het eerste debat plaats tussen de kandidaten. Dat een veelbelovende start is geweest. We hebben het er straks over met Arifis. Terwijl ons land langzaam wakker wordt... liggen de kranten alweer op de stoep voor de kiosk. We zijn uw dagblad bezorgen net voor... met het belangrijkste nieuws uit de ochtendbladen. Te beginnen met de Telegraaf. De jeugd in Dronten is misselijk van de bekeuringen van de snoeppolitie... Kop de Krant van Wakker Nederland. Na vier weken waarschuwen delen twee milieuagenten... nu daadwerkelijk bekeuringen uit aan jongeren die afval laten slingeren... op de zogenaamde snoeproute. Deze loopt van de middelbare scholen naar de supermarkten in het dorpcentrum. Het liep de laatste tijd de Spuigraaf... Uit stelt een wijkbeheerder Adrie Brederveld. Wanneer de schoolmakers om 8 uur s ochtends de omgeving van kant hadden gemaakt, was er om half 10 alweer een bende. Het AD meldt dat ontslag dreigt voor de leraar van het jaar 2010. De 29-jarige Matthijs Terborg moet weg omdat het aantal leerlingen op zijn basisschool in Midden-Drenthe daalt. De Jeneplanschool ligt in een krimpregio. Hoewel Ter Borg er nu 7 jaar werkt, behoort hij tot een van de laatste die op de school zijn aangenomen. En in deze ontslagronde geldt last in, first out, hoe goed je ook mag zijn. In het AD is er nog meer vertreknieuws. Ze volgden de verhuizing van Douanita. De dominante olifantenkoe moet verkassen... omdat ze zich in de Rotterdamse kudde tot een pestkop had ontwikkeld. De populaire dikhuid werd in 1988 door de douane aangetroffen... op een smokkelstrip in de haven. De voorbereidingen op de verhuizing waren intensief... maar Duanita had geen zin in de verhuizing. Volgens het AD laat ze nukkig de reiscontainer voor wat die is. Tot wanhoop van Blijdorp-verzorger Martin van Wees. Ze wilde niet worden gescheiden van dochterlief Tonja, legt hij uit. Hij vervolgt, kennelijk had ze exact door wat we van plan waren. Duanita gedroeg zich dwars, haar medewerking was 0,0. Het Russische Sochi maakt zich op voor de Olympische winterspelen, zo lezen we in Spits. De voorbereidingen kosten veel geld, een fonkelnieuwe nieuwe haven, iedere sport zijn eigen stadion en ga zomaar door. De lijst aan miljardenprojecten lijkt eindeloos. Waar de vorige winterspelen rond de miljard kosten... gaan ze inzien in Rusland veel verder. De Russische vicepremier Dmitry Kocak... schat kosten op 4,8 miljard euro. Sergej Pavlenko, hij is het hoofd van de Russische Federale Dienst... voor Financiën en Begroting, die houdt het op een bedrag... tussen de 9,9 miljard en 13,6 miljard euro. De goed geïnformeerde Russische zakenkrant Vedo Mosty... kwam met het hoogste prijskaartje 25,8 25 miljard euro. De Spelen zijn een speeltje van de kerstverse president Vladimir Poetin. En dan tot slot een verhaal over Cornald Maas. En wie Maas zegt, zegt natuurlijk Songfestival. Hoewel hij er niets meer mee te maken heeft met het Eurovisie Songfestival... komt hij daar toch nooit meer vanaf. Loslaten kan hij het niet. Dit jaar zal hij tijdens de finale van het liedjesfestijn live commentaar voorzien... in het Amsterdamse Nieuwe Dalamart Theater. En dat was hem, ons overzicht. Deze en andere verhalen leest u in de Ochtendbladen. Somebody got a second chance, man He tries to get a grip It ain't easy to be truthful Ze komen uit België, ze heette Absent Minded en ze speelden Space. Stel je voor, je dure BMW wordt van je eigen terrein afgestolen. Gelukkig heb je dan een goede verzekering die ook diefstal dekt. Althans, dat denk je. Van je verzekering hoor je niks en als je maanden later eens aan de deur klopt... blijkt je op een zwarte lijst te staan van verzekeringen. oud bobsleer en autoverzamelaar Job van Oostrum weet er inmiddels alles van. Hij staat vandaag in de rechtszaal tegenover verzekeraar Nationale Nederlanden... omdat hij zijn schade verzekerd wil zien en hij graag zijn naam ziet verdwijnen van de zwarte lijst. Job van Oostrum, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, uw auto is gestolen, uw verzekering betaalt niks. Sterker nog, Nationale Nederlanden zegt dat u uw eigen auto heeft gestolen. Ja, dat, dat beweren ze althans. Ja, dat klopt. Uh, mijn auto was uh, op, een, uh, op een klaarlichte dag uh, vanaf de verkeerplaats gestolen. En ik, uh, nou, ik ben al 25 jaar klant bij Nationale Nederlanden eigenlijk nooit schade verklemd. Dus dan uh, vermoed je ook uh, dat er niks van de hand is. Maar uh, ja, een heel langdurig onderzoek, maanden, maanden, maanden... En uh, dan hoor je inderdaad dat je, dat je geen geld krijgt en dat je op een lijst van uh, fraudeurs geplaatst bent. Ja, nou is het natuurlijk wel zo. Uh, verzekeraars uh, keren uh, vaker wel uit dan niet. Uh, daar komt het op neer. Ze zullen toch een reden hebben gehad uh, uh, om, om te denken dat u uw eigen auto heeft verduisterd. U, hoe kan dat? Ja, nou waar het waar het volgens de Nationale Nederlanden in dit geval om gaat, uh, het is, het is een vrij aparte auto, uh, een vrij jonge auto. En die hebben sleutels, die slaan alles op wat er gebeurd is. Uh, alle laatste ritten worden opgeslagen. En uh, ik heb mijn sleutel uiteraard moeten inleveren met de papieren van de auto. En dan hebben ze die sleutel laten uitlezen bij, uh, bij BMW. En daar staat op dat de laatste rit niet de datum van die stal is, uh, maar een maand eerder, 18 maart. De auto is gestolen op 13 maart verleden jaar. Of 13 april verleden jaar. En de laatste rit is 18 maart. Nou, daar werd ik mee geconfronteerd. Ja, ik kan dat niet verklaren, heb ik gezegd. Ik, het is echt de sleutel waar ik mee gereden heb. En uh, wat blijkt nu, we hebben natuurlijk, ik heb zelf ook onderzoek uh, laten doen hoe kan zoiets. Uh, ik weet zeker dat dat de sleutel is. En dan blijkt dus dat uh, in de korte rit van mijn huis naar mijn bedrijf, dat is een rit van 5 kilometer, uh, die is te kort om zo'n sleutel uh, te updaten met de laatste gegevens. Mm. BMW Duitsland, uh, zowel BMW en Nederland, die zeggen, zo'n zo rit moet minimaal 15 tot 20 kilometer lang zijn. Je moet minstens 60 kilometer uh, snelheid gemaakt hebben, dan pas... Uh, dan is die slot weer geüpdate met de laatste gegevens. Ja. En dat is ook de reden dus dat het er niet in staat. Nou, dat is natuurlijk een bewijs dat u vandaag gaat geven in de rechtszaak. Wat, wat heeft u nog meer voor bewijs dat u uw auto zelf niet heeft gestolen? Nou, uh, bij ons op de parkeerplaats staat een uh, videocamerasysteem. En je kunt weliswaar niet de mensen precies herkennen. Uh, maar je ziet uh, mijn auto wegrijden, gevolgd door een uh, zwarte Mercedes-Combi. Uh, C-klasse. Uh, en die auto is later ook. Want ik heb direct een. Uh, ik, heb, ik heb een hele grote heldclub in we begijn En uh, die hebben we gelijk een papier opgehangen. Jongens, wie heeft er wat gezien? En uh, ja, er zijn toch diverse mensen die die auto, het is een hele bijzondere auto, gezien hebben. En uh, allemaal uh, zeggen ze, ja, hij werd gevolgd door een zwarte Mercedes en werd vreselijk hard mee gereden. En dat doe ik normaal zelf niet. Mm -hmm. dus, dus het was mensen al opgevallen van, dat, er zijn anderen met je auto vandoor. Ja, en het ja. gaat ook die video uiteraard. U heeft ook niet een vriend iemand met een zwarte Mercedes gevraagd om heel hard achter u aan te rijden, neem ik aan. Nee, nee, nee. nee, nee. nee. Al met al staat u nu wel al een jaar op uh, zwarte lijst. Wat heeft dat voor u eigenlijk voor gevolgen? Nou, je, je weet het nooit. Uh, ik, ik, buiten dat ik een heldclub heb, heb ik ook een, een firma met onroerend goed. En uh, ja, ik heb wel gemerkt dat bij een aanvraag bij een uh, beleggingspand uh, de hypotheekrevoliet werd afgewezen. Um, dat zou ermee te maken kunnen hebben, dat, dat weet ik niet. Dat kan ook een beleidsnorm zijn van een bank die wijzigt, dat weet je maar nooit. Maar het is wel merkwaardig, want ik, uh, ik, uh, ik zit bij private banking en uh, daar ben ik een hele goede klant. Uh, en het kan ook zo zijn dat als je een, een verzekering aanvraagt, doordat je op die lijst staat, dat die resoluut wordt afgewezen. Nou, zo meteen om negen uur is de rechtszaak. U heeft aangespannen tegen de Nationale Nederlander. Wat verwacht u ervan? Nou, ik, ik verwacht eigenlijk wel dat we uiteindelijk uh, zullen winnen. Uh, wij hebben een verklaring van, uh, van BNW Duitsland. Wij hebben een verklaring van uh, BNW Nederland. Uh, dat, dat onze bewering de juiste bewering is. En er is een onderzoek geweest van uh, nationale Nederlanden. En, uh, en die mensen die hebben dat ook gehoord. Alleen merkwaardig is die stukken waarin uh, hun eigen onderzoeker hetzelfde gehoord heeft. Die brengt nationale Nederlanden niet in. Die houden ze dus achter. Misschien heeft dit gesprek ook nog een beetje geholpen... en heeft de, de nationale leden, misschien hebben ze wel, geluisterd. Jop van Oostrum staat vandaag in de rechtszaal tegenover ze. Dank u wel. Graag gedaan. Burgemeester Onno Hoes van Maastricht, hij is blij met de wietpas. De pas die ervoor moet zorgen dat de overlast verminderd wordt. Bij coffeeshops sinds vorige week mogen alleen nog Nederlanders wiet kopen... mits ze, ze lid zijn van de coffeeshop. VVD-burgemeester Hoes is tevreden, maar de JOVD-jongerenorganisatie gelooft er niet in. Ze zien vooral beren op de weg. Bram Dirks, voorzitter van de JOVD, sprak eerder vannacht met Bastiaan Nachtegaal... en Anne de Jong van nog steeds wakker. Ze vroegen hem of het niet juist positief is dat de burgemeester zo tevreden is. Ja, goed, ik vind dat lastig te bepalen op zo'n korte periode. Ik bedoel, de bied is drie dagen geleden uh, ingevoerd in de, in de zuidelijke Nederland, noem het even in Zeeland... Brabant en Limburg. Maar wat we zelf zien en wat ik ook zelf heb mogen ervaren in de praktijk is dat uh, de problemen op straat groter worden. He, je ziet vooral veel mensen in de wijken, ook kinderen, die te maken krijgen met dealers die op straat rondlopen. Rond de koffieshops. is het probleem opgelost. Ja goed, he, die hebben ervoor gekozen om zelf maar te sluiten. Want een aantal koffieshops. in Maastricht zijn gewoon gesloten. 13 van de 14 koffieshops zijn gesloten. Dus daaromheen zijn de problemen wel verdwenen. Maar op straat vocht dat minder Een mooi voorbeeld ik liep gisteren op straat kwam vier mensen tegen over de vier mensen aangesproken waarvan drie mensen aanbieden of ik softdrugs wil kopen en één zelfs harddrugs aanbiedt maar nou, dat gebeurt niet alleen bij mij maar dat gebeurt ook Waarom bij was kinderen dat? wat please? was dat in Maastricht of was dat in dat, dat was in Maastricht ja en normaal gebeurt dat niet daar Nee, niet in die wijk. Nee, dus normaal uh, zit daar een koffieshop in de buurt uh, die open is. Uh, die koffieshop is nu gesloten. Vier mensen op straat worden, uh, die worden aangesproken. Maar je ziet ook op televisie, zie je het terug. En ik kan u zeggen we zitten ondertussen al op 150 klachten en de website is nog geen uh, 12 uur online. Maar zeg jij dan dat, uh, of zegt u dan dat uh, Hoes aan het liegen is? Ik zeg niet dat onderhoes aan het liegen is, maar ik denk dat het lastig is om op drie dagen al te zeggen uh, uh, uh, dat er weinig overlast is uh, uh, in, in verband met de klachten bij de politie. Want, uh, uh, maar nou, hij, om... hij laat daarbij ook nog uh, buiten wegen dat er heel veel koffieshops ges, uh, gesloten zijn, dat er op straat dus wel uh, overlast is, dat er vaak softdrugs wordt aangeboden. Hij verdraait dan toch op zijn minste feiten. Ik vind het lastig. Kijk, het, het probleem is dat er met, met het invoeren van de wiet pas eigenlijk een probleem is gecreëerd wat er niet had hoeven te zijn. Namelijk, omdat je het nu. Dat, je je, je, je, je gaat op politie met een probleem op, om het zo maar te zeggen. Want zij moeten nu uh, zich vooral gaan focussen op die uh, drugscriminaliteit. En hoe het probleem rondom de koffieshops die zijn inderdaad verdwenen. En daaronder uh, is het dat die koffieshops superweg gesloten zijn. Maar ja, daar wordt nu niet. Uh, drugs, dat de drugs wordt gedeeld in de wijken. En uh, die balans, zeg maar, noem het even, die criminaliteitsbalans, die wordt niet uh, om de drie dagen opgemaakt, die wordt op de langere termijn opgemaakt. Dus ik ben uh, ervan overtuigd dat die over een tijd aangeeft dat de problemen echt groter zijn. En wat je nu ook ziet, is dat de mensen vertrekken uit Maastricht. Hè? Dus uh, die, die dealers die normaal uh, uh, uh, in Maastricht misschien hebben gestaan, of die nu uh, uh, uh, die koffieshops hadden, die gaan nu bijvoorbeeld naar Cittair toe, of andere buurplaatsen, of bijvoorbeeld naar Nijmegen toe. Hè? Je ziet nu ook de criminaliteit in Nijmegen. Wat toenemen, je ziet veel, veel Fransen, Duitsers, Belgenaren naar Nijmegen toe gaan, naar Utrecht toe gaan, naar Amsterdam toe gaan, verder in Nederland gaan, om daar toch aan een bieter van een, een huis te komen. Ja, dan liet u net al even vallen, hè, uh, het, de, de website van de JOVD, wietpasmeld.nl. Ja. Wie um, wat is dat voor iets precies? Nou, we, hebben een, we hebben een website uh, uh, laten maken. En daar kunnen mensen die klachten hebben over de diepast, die bijvoorbeeld hebben zijn, geconfronteerd worden met, met, met uh, dealers op straat... Um, um, die kunnen daar een klacht op schrijven. Die kunnen uh, daar, als ze willen, hun namen dergelijke bij melden. kunnen ze even nog op de hoogte houden. Want uh, als ik kan het anoniem, nou, wij bundelen die klachten... en wij bieden die aan de minister opstelte van je uh, veiligheid en justitie. Um, nou, is het een plan van dit kabinet? Het is doorgevoerd door dit kabinet. De minister ja. is van de VVD. Burgemeester Hoes is er blij mee, is ook van de VVD. Um, jullie zijn ook van de VVD. Is het niet tijd om de grote afdelingen een keertje op het matje te roepen? En te zeggen, hey, dit, dit, dit past helemaal niet bij... Uh, wat onze partij zou moeten zijn? Uh, nou, wat, wat ik bedoel, je echt een de moederpartij, denk ik hè? Ja. Nou, oké, we zijn natuurlijk politiek onafhankelijk. En daarin staan we echt leidregeling over de VPD. Dat zijn wel jaren. Hè? Dat was in eerste instantie dit Fred Teven nog, die, die echt een groot voorrecht is geweest voor, de, weet, voor, voor noem het vlees het, het, het, het verbieden van softdrugs. Ja. Nou, deze pas is dus weer een stapje uh, daar naartoe. Maar, maar Vleesom, moet hij niet wat strenger worden, want blijkbaar luisteren ze niet. Nou goed, het, het, het, het, kijk, dat brengt de onafhankelijkheid met zich mee. We hebben daar officieel geen mogelijkheid om dat te amenderen, om daar een motiepunt in te dienen. We zijn er redelijk en we hebben even opgesteld ook publiekelijk het liberale aanmoedigingsprijs gegeven dit jaar. Omdat we die wiek pas echt een stap te ver vinden. Ja. Uh, de VVD krijgt anders tegenaan. Dat vind ik nou wel aardig netjes, een aanmoedigingsprijs. Nou, dat, dat, dat, is, dat, dat klinkt heel netjes. Met ja. <laughs> de praktijk is dat echt een prijs die zegt van... kom op, ja, excellent, de, de, de een, een aanmoedigingsprijs, en u bent ook al niet zo hard voor, voor Onno Hoes, Die man die heeft toch misschien gewoon de, de, de, de juiste feiten weggelaten... en uh, meneer Opstelten is volgens jullie toch gewoon veel te ver gegaan. Kunnen jullie dat niet iets harder benoemen? Dat komt misschien wat meer over daar. Nou, dat, dat, dat wordt redelijk hard benoemd. Ik bedoel, de heer Opstel heeft regelmatig verlangst gekregen. wat zijn de formele middelen? Uh, dat, die, die liggen toch in het parlement. Ik bedoel, ik snap niet dat die VVD parlement niet. een keer zeggen van dit gaat de stad te ver. Eh, meneer Opstel, die komt u maar in de Kamer uitleggen wat hier allemaal aan de hand is. Maar ik denk dat de VVD zichzelf ontzettend hard tegenkomt op het moment dat die criminaliteitscijfers bekend worden. Want, want ja goed, we hebben het nu ook wel zien met die klachten. Je ziet het toenemen en je ziet dat dit geen oplossing is voor het probleem. En ik snap niet hoe de VVD zo kort zicht kan zijn op dit vlak. Bram Dirks van de JOVD. Hij sprak met onze collega's van Nog Steeds Wakker. We hebben hem net al geïntroduceerd. Arie Vis, de voorzitter van de jongere afdeling van de CDA. Je hoorde het interview met de JOVD-voorzitter ook over de Wietpas. Hoe staan jullie daarin als CDA? Ja, als uh, jongeren uh, zijn wij uh, fel tegenstander... van het gebruik van softdrugs op straat. Uh, maar wij vinden juist wel dat mensen gewoon de mogelijkheid moeten hebben... om het in huis eventueel te kunnen nuttigen. Um, een wietpas die draagt niet bij um, aan veiligheid op straat. Dus daarom zijn wij tegen de wietpas... Um, sterker nog, wij vinden ook bijvoorbeeld dat uh, de productie van softdrugs geregaliseerd moet worden. Zodat een koffieshop zelf zijn eigen drugs kan uh, produceren. Dat hij het dan kan verkopen. Dat mensen te plekke dan uh, kunnen blowen Of dat ze het thuis kunnen doen. Wij zijn juist tegen die overlast op de straat die je nu heel erg ziet. Het is ja. opvallend, want, want de jongere partij van de VVD uh, was het dus duidelijk niet eens met de VVD zelf. Maar jullie hebben dat dus ook met de CDA. Ja, alleen uh, net uh, andersom natuurlijk. Daar zie je inderdaad dat jongere partijen... Uh, die denken vaak gewoon anders dan de partij waar we ze bij horen. En in dat geval gaan ze natuurlijk in gesprek, in gesprek met de Kamerleden... Uh, zoeken ze de media op en proberen ze uh, de moederpartij te laten bewegen... naar het standpunt wat zij voorstaan. En hoe hoeverre kun je dan toch nog bij bij elkaar horen, als je toch totaal verschillende standpunten hebt. Ja, dat zie je natuurlijk gewoon bij gewone parlementariërs ook wel... dat die verschillend over dingen denken. Het, het vertrekpunt is de christendemocratie, dat is echt het gedachtegoed. Dat is hetzelfde bij het CDA en bij het CDA. Maar in de uitwerking zie je vaak dat er toch voor andere standpunten wordt gekozen. Ja, dan zie je inderdaad vaak ook extremere standpunten of, of wellicht vooruitstrevende standpunten bij jongere organisaties van politieke partijen. De jonge democraten, een jongere fractie van, van de jonge partij van, van D66 natuurlijk, die zetten zelfs de deur open naar legalisatie van harddrugs. Klopt, dat is bij hun wel een omstreden standpunt, heb ik begrepen. Uh, want harddrugs, dat, dat is echt gewoon troep, is dat hoor. Ik ben er echt een fel tegenstander van om dat vrij te geven. Want daarmee uh, maken mensen echt hun lichaam echt gewoon kapot. Die hebben zichzelf niet meer in de hand. Dat vind ik een heel ander iets dan iemand die af en toe even een blootje rookt. Maar konden daar ook te veel van roken, natuurlijk. Nou precies. Er is een, een grens uh, waarbinnen waar, waar, waar je mensen vrijlaat. En alles wat over die grens heen gaat, waar mensen zichzelf in, in, in gevaar brengen, daar, daar wordt het een ander verhaal. Klopt. Dat is het uh, wat jullie betreft. Laten we even naar een, een ander deel van het uh, verhaal gaan. Uh, want uh, we hebben natuurlijk uitgenodigd vanwege de strijden binnen het CDA, hè, die uh, lijsttrekkersverkiezing. Uh, vrijwel iedereen heeft dat opvallende debat van uh, afgelopen maandag uh, gezien. Hoe heb jij daar naar gekeken? Ik heb er vooral naar gekeken. Luisteren was soms een beetje lastig. Ja. Um, ik vond het uh, interessant om te zien. Het was echt voor het allereerst. Dan was ik ook trots op dat wij gewoon echt mochten kiezen wie onze luistering gaat worden. Um, vrijdag hebben wij uh, ons congres met, met ons als jongeren. Um, en dan hebben we ook een debat. Ik hoop alleen dat bij ons dan echt de vonken eraf zullen vliegen. Je zag nu nog heel erg dat men het vooral met elkaar eens was. En op beleidsdetails elkaar probeerde aan te vallen. Het was heel beleefd ook. Het was ook heel beleefd. Het was bijvoorbeeld een systeem met uh, kaartjes, dan kon je een vraag stellen. Uh, dat gaan wij niet doen als jongeren. Ik vind het heel belangrijk dat juist iemand die in de Tweede Kamer, misschien wel in de oppositie, zich moet kunnen profileren. Die moet zich in een discussie kunnen mengen en die moet er gelijk de aandacht op kunnen eisen. Ja, want dit kwam eigenlijk een beetje knullig over met die kaartjes, vond je niet? Zeker. Ja, dus dacht, zo gaan jullie het in ieder geval niet doen, hoe gaan jullie het wel doen? Uh, wij hebben gewoon een uh, debat. Uiteraard heb je ook gewoon een, een inleiding van iedereen. Dat kan hij dan op zijn eigen terrein doen. En daarna kunnen de verschillende, uh, ik bedoel de, de, de tegenkandidaten, die kunnen dan gelijk kunnen erop reageren. En die kunnen dan zeggen van uh, waarom dit, waarom dat. En tussendoor hebben wij dan ook gewoon een gespreksleider... die ook gewoon kritische vragen stelt. Want dat had nu ook beter gekund. Ja, naast het kiezen van een, lijst, een nieuwe lijsttrekker... is het CDA natuurlijk ook bezig met uh, uh, het zoeken van een weg. Uh, uh, wat wordt ons verkiezingsprogramma? Welke punten gaan we naar voren brengen voor, voor die uh, uh, verkiezingen straks in september? Het, uh, het CDA uh, zal natuurlijk ook uh, punten hebben die het graag naar voren ziet komen door jongeren van het CDA. Wat, wat, wat zijn die punten vooral? Wat Klopt. vinden jullie belangrijk? Ja, wat wij belangrijk vinden is versoepeling van het ontslagrecht. Uh, het aanpakken van de zorg. Dat loopt echt uit de hand. Die kosten die daar worden gemaakt. Um, en ook de woningmarkt moet aangepast worden. Uh, dat zijn drie belangrijke dingen uh, voor het CDA. Die ervoor zorgen dat uh, juist in de toekomst... dat Nederlanders ook nog gewoon in een goed land kunnen leven. En niet dat alleen de huidige generaties het goed hebben. Nee, precies, het CDJA, de organisatie van het CDA. En we praten over de lijsttrekkersverkiezing van het CDA met CDJA-voorzitter Arie Vis. De organisaties zijn er onder meer om de moederpartij scherp te houden. Maar er zijn natuurlijk ook meer krachten die de politieke krachtsverhoudingen op scherp zetten. Daar praten we straks verder over met onze gast. Het is bijna half zes en stroom meteen willen we natuurlijk alles weten... over het laatste weerbericht, want wordt het vandaag een beetje zonnig. Dat zometeen, maar eerst tijd voor... Het Nieuwsminuutje met Bastiaan Nachtegaal. Wetenschappers in Peru vermoeden dat er geen verband is... tussen de massale pelikanensterfte en de dood van dolfijnen deze lente. In dezelfde periode spoelden aan de Peruaanse kust... meer dan 900 dolfijnen en bijna 4500 pelikanen aan. Veel mensen vermoeden dat er een verband is... Maar volgens wetenschappers van de Caetano Heredia Universiteit is het puur toeval. Jonge pelikanen sterven omdat een bepaald soort anchovis zich, anders dan normaal, niet binnen hun bereik bevonden. De doodsoorzaak van de dolfijnen moet in een andere hoek worden gezocht. Kent u Michelle Beckman nog, de eens zoveelbelovende voorvrouw van de Amerikaanse Tea Party? Ze zetelt tegenwoordig in het congres. Het Amerikaanse politieke weblog Politico schrijft vannacht dat, het dat ze het Zwitser staatsburgerschap heeft gekregen. Pijkman is getrouwd met een man met Zwitserse ouders. Haar drie jongste kinderen komen nu ook officieel uit het land van Alp en Jodel. Haar twee oudste kinderen kunnen het Zwitser staatsburgerschap versneld aanvragen. En nog meer Amerikaans nieuws. In North Carolina lijkt een omstreden wet erdoor te komen. Volgens een prognose van CNN blijkt uit een referendum... dat een meerderheid het homohuwelijk grondwettelijk wil verbieden. Zoals een us spelant Elke Bos van Roosendaal opmerkt... het is in North Carolina straks twee mannen of twee vrouwen verboden te trouwen... Maar neef en nicht is geen probleem. En dan nog financieel nieuws. De beurs in Tokio staat daar weliswaar iets meer naar rottig voor dan eerst. Maar nog altijd 1,19% in de min. Het Nieuwsminuutje. Dankjewel, Bastiaan, Nachtegaal. We gaan naar het weerbericht. Want wat wordt het de komende dagen? Wordt het koud? Wordt het warm? Wordt het zonnig? Gaat het regenen? Onze WNL-weerman Stijn van Antwerpen weet er alles van. Stijn, goedemorgen. Goedemorgen. Dit keer wel de wekker uitgezet? Yo, vorige, uit. vorige week zat hij nog door het weerbericht heen te piepen natuurlijk. Het is ook nog vroeg, no. maar het is nooit te vroeg om even een blik op het weer te werpen. Wat gaan we de komende dagen zien? Uh, nou, het blijft in ieder geval bewolkt, maar ook wisselvallig weer. Temperatuur die gaat wel flink omhoog, met name morgen. Vandaag nog niet helemaal. 11 tot 13 graden op de wadden en 19 tot 20 graden in het binnenland. Kijk, dat is op zich ook nog best wel lekker. Maar de bewolking die heeft wel de overhand en verspreid over het land vallen er dan ook enkele buien. Later op de dag neemt de onstabiliteit ook toe en dan kan er ook een klap onweer voorkomen. Vanavond en vannacht dan daalt de temperatuur tot 13 tot 12 graden op de wadden. En ja, met 14 graden in het binnenland is het opnieuw weer erg zacht en daalt de temperatuur ook niet heel ver... Nou, morgen overdag hebben we te maken met bewolking. Misschien ook wel een periode met, uh, met wat zon. Maar later op de dag, hè, in, in combinatie met de warmte, want het wordt 21 tot 23 graden in het binnenland, Lekker. kunnen er misschien wel zware onweersbuien ontstaan. Nou, dat is allemaal even uh, ja afwachten hoe dat allemaal zal gaan. Want onweersbuien zijn toch heel erg onvoorspelbaar altijd. Maar zoals het er nu uitziet, en lijkt het aan het begin van de avond uh, ja, ja. te gaan gebeuren. en zo wel even een situatie. Ja, het kan hem niet zal ook wel waarschuwingen uitgeven. Maar het is, uh, het is even afwachten en daar ook even rekening mee houden. Nou, we zullen Goh. we afwachten om weer maar toch wel een zonnetje. Dankjewel, je Weerman Stijn van Antwerpen. Zometeen gaan we verder praten met onze studiogast. Het is Arrivis, de voorzitter van de jongere afdeling van het CDJA. En ook over de kandidaten voor het CDA. Eerst muziek, Amy Winehouse. Welkom van legende Amy Winehouse. Fatsoenlijke, fatsoenlijke kandidaten die elkaar lieten uitspreken... op hun beurt wachten en beleefd bleven. Uh, eergisteren vond een grote aftrap plaats... met een debat tussen de zes kandidaten voor het lijsttrekkerschap van het CDA. We hebben het erover met Arrie de voorzitter van de jonge afdeling van het CDA. Beleefde kandidaten, maar wellicht ook een wat saai debat. We hadden het er net al over. Het lijkt eigenlijk een andere wereld als je het vergelijkt met het huidige politieke landschap... van harde uitspraken en kamerdebatten waarin op de man wordt gespeeld. Is het CDA dan gewoon te netjes? Op dit soort punten is men interne wel te netjes. Je moet je ook bedenken, het was de allereerste keer. Vanavond debatteerden ze in Groningen. Uh, dus misschien dat er nu wel wat feller aan toe gaat. Ze hebben natuurlijk ook de kritiek gehoord. Ja, Opvallend was ook dat de kandidaten zich stuk voor stuk... niet durfden uit te spreken over een samenwerking met Geert Wilders. Dat is toch wel een issue? Wat vind je daarvan? Ja, ik, ik vind dat je dat soort dingen gewoon niet in de lucht uh, moet laten hangen. Je moet ze gewoon benoemen. Uh, als je kijkt naar uh, het vorige kabinet met uh, Balken... en het was toen geklapt met de PvdA, toen werd er gewoon gezegd... we zien dat nu niet zo snel gebeuren. Dat vind ik zelf ook met de PVV. Het is uh, nu niet goed gegaan... De coalitie is geklapt, dus dan moet je zeggen... het is niet logisch dat we uh, de komende tijd... dat je dan met de PVV een uh, regering gaat zitten. Misschien over een tijdje wel, uh, net als met, zoals met de PvdA toen. Maar op dit moment uh, ja, zijn er toch gewoon te veel wonden. En hoe komt het dat ze dan toch een beetje zo'n zwevende, zwevende uh, ja, houding hebben daarover? Ja, het blijft natuurlijk een beladen punt natuurlijk binnen het CDA. We hebben natuurlijk het Arnhem-congres gehad. Er is toen gesproken over wel of niet uh, samengaan. Nu is iedereen uiteindelijk wel opgelucht uh, dat, dat het gewoon uiteindelijk uh, is geklapt. En dat, dat, dat we nu dan weer een nieuwe weg in kunnen slaan. Maar toch blijft het gevoelig liggen in de partij. En dat, dat zie je ook gewoon bij de kandidaten. Er zijn er ook natuurlijk een aantal bij. Die hebben ook gewoon uh, de coalitie mogelijk gemaakt. Die kunnen zich helemaal moeilijk ertegen gaan afzetten. Dus... Het is lastig voor de kandidaat om zich echt heel veel erover uit te spreken. Ja, sowieso uh, natuurlijk een, een, een heet hangijzer. Je zei het ook al, uh, het is belangrijk dat ze zich gewoon uitspreken. Waar staan ze met betrekking tot Wilders? Uh, wellicht dat dat ook uh, leidt tot minder gepraat over Wilders in de verkiezingen. Want ik herinner me nog van de vorige keer. Dan was het, ja maar u gaat nog wel met Geert Wilders samenwerken. Ja maar u doet daar geen uitspraken over. Het ging eigenlijk de hele tijd over Geert Wilders. Zeg je ja, ook, ze moeten gewoon een duidelijk standpunt innemen. Dan zijn we daar klaar mee. Dan weet iedereen waar die staat. Eens. Net als met de SP, daar zit ik ook niet graag mee in de coalitie... en dat moet je ook gewoon kunnen zeggen. Dus ja. Ik vind je moet de dingen gewoon benoemen, maar je moet inderdaad niet over blijven praten. Nee, en dan zeg je net al, er zijn natuurlijk lijsttrekkerskandidaten op dit moment... die mee hebben gesmeed aan die coalitie met Geert Wilders destijds. Zijn dat nou automatisch ook minder geschikte kandidaten voor het lijsttrekkerschap? Nee, ik denk dat uh, kijk, de leden die gaan erover... ik denk dat dat, dat voor de leden dat, dat, uh, niet heel belangrijk zou zijn. Maar kan kunnen electoraal natuurlijk wel uh, moeilijkheden opleveren... zeker in debatten. Zeker. Uh, andere partijen kunnen erover gaan beginnen tegen een lijsttrekker. Alleen de leden die gaan nu hun lijsttrekker kiezen... ik denk dat voor de, le de meeste leden uh, dat, dat, dat dit, dit erbij geen rol speelt... Uh, hoe zij in het vorige kabinet stonden... dat de leden meer kijken van um, wie passen nu bij uh, het nieuwe CDA... zoals wij dat graag zouden zien. Ja, en wie, wie, wie, als je kijkt hoe moet het CDA nou nu precies met Wilders omgaan... Hoe, wat is jullie standpunt daarin? Um, ik vind zelf dat uh, met het PVV zoals die nu is samengesteld, dat één man echt alle touwtjes in handen heeft. Dat vind ik niet goed. Ik vind het belangrijk dat juist ook daar een fractie komt... waar de mensen inspraak hebben, waarbij uh, de leden inspraak hebben... dat het een stabiele partij wordt. En dan kan je veel makkelijker onderhandelen ermee. Ja. En waarom is die hoop nu verloren in de PVV? Serie, de hoop is niet verloren. Um, wat je gewoon ziet is dat op deze manier werkt het niet. De PVV kan natuurlijk, ik ben dat ze veel democratischer worden... dan kan, kan je veel beter ermee uh, gaan samenwerken. Nou, dus Geert Wilders heeft daar natuurlijk al wel de kans voor gehad. Het is, het is voorlopig nog niet gebeurd. Uh, en jij zegt ja, voorlopig niet samenwerken met de PVV. Uh, maar, maar zie jij het gebeuren dat Geert Wilders ooit nog zegt... nou kom, laten we er een democratische partij van maken? Ik ben bang van niet. Uh, maar wie weet dat, dat over een jaar of uh, vijf, zes... Dat, dat er daar dan ook democratisch vernieuwing komen. Brinkman heeft het geprobeerd. Helaas heeft hij het niet gehaald. Uh, maar misschien zullen we het er nog meer volgen. Nou, nog een opvallende kandidaat, Mona Keizer, de jonge wethouder uit Purmerens... ze gaf gisteren aan dat ze niet tegen een hernieuwde samenwerking is... Um, en dat ze het eigenlijk wel voor in is. Is dat geen goede instelling dan? Uh, ik heb die uitspraak van haar nog niet gehoord. Ehm... Um, dus ik, ik betwijfel of zij het op die manier heeft gezegd. Maar het zou kunnen dat zij nu graag de samenwerking met hun wil aangaan. Uh, dan vind ik dat een beetje verbarig. Uh, want ik denk dat een meerderheid van de leden daar niet echt op zit te wachten. Nee, ze gaf aan dat ze er niet, uh, niet tegen was uh, in ieder geval. Nou goed, straks gaan we nog even verder bomen... over dat uh, lijsttrekkersverkiezingsdebat uh, onder andere van uh, afgelopen maandag... en over wie de nieuwe lijsttrekker van het CDA zou moeten worden. Um, Arie Vis van de tak van het CDA, dat is het CDJA. Hier gast in de studio bij Nu Al Wakker. Wat gaan we doen? We gaan naar... Ijshockey, we maken ons hier namelijk voorzichtig op voor het EK voetbal. Maar in Finland en Zweden zitten ze al dagen voor de buis. Het WK-ijshockey is daar al volop bezig. De beste ijshockeyers strijden om de titel, maar een opvallende afwezige is Nederland. We bespreken het toernooi met sportjournalist en ijshockey-expert Leo Oldenburger. Goedemorgen. Goedemorgen. Nederland doet niet mee aan dit toernooi, terwijl Frankrijk, Noorwegen, Zwitserland en nog veel meer landen er allemaal zijn. Hoe kan het dat wij er niet zijn? Uh, nou, omdat die landen die je net uh, opnoemt, die hebben de afgelopen jaren uh, Nederland ingehaald. Als het om, uh, om ijshockey gaat, ik geloof dat we in 1981 voor het laatst op het uh, allerhoogste niveau speelden. En uh, dat, dat waren landen uh, die je net noemde, die, die, die twee, drie niveaus lager speelden dan, dan het Nederlandse team. Dus zij zijn ons uh, allemaal moeiteloos voorbij de afgelopen jaren. En hoe komt het dat Nederland zo achterblijft bij de ijshockeyers dan? Uh, Nederland heeft een uh, uh, lastige aantal jaren gehad als het om, uh, om ijshockey gaat. Er is, uh, de, in de afgelopen jaren was het vrij simpel om als je een beetje een uh, fatsoenlijke uh, portemonnee had... om uh, je in te kopen bij een club. Dan haalde je wat Canadezen en die liet je dan IJsselkje. En als je dan het meeste geld had, dan had je de beste Canadezen. En dan werd je kampioen en dan stond je vooraan als uh, uh, geslaagd zakenman voor op, de, op de kampioensfoto. En dat is een beetje de afgelopen jaren zo, uh, zo geweest. Uh, die Canadezen verdwenen en in de afgelopen jaren is er geen aandacht besteed aan de Nederlandse jeugd. Ja, en uh, als je die uh, verwaarloost en de Canadezen vertrekken, dan hou je niks over. Nee, wat, wat vind jij er dan van als ijshockey-expert? Um, uh, dat dat iets is waar we uh, van moeten leren. En ik geloof dat de Nederlandse ijshockeybond inmiddels begrepen heeft dat uh, dat, dat niet anders kan. Er is een uh, zeer goed jeugdplan uh, opgezet in Eindhoven. Uh, daar kunnen uh, jonge talentvolle ijshockeyers kunnen studeren... Uh, en ze trainen s ochtends, ze trainen, trainen na uh, dat ze naar school zijn geweest. Dus ze spelen s weekends hun wedstrijden. En uh, langzaam maar zeker moet dat dus effect sorteren. En ook de komende jaren zal het aantal uh, import, het dan, uh, zeg maar, Canadese ijshockeyers die hier voor een halve krat uh, komen spelen, het aantal import zal uh, teruggebracht worden. Om ervoor te zorgen dat je uh, meer Nederlandse spelers in de Eredivisie uh, krijgt. En ook dat uh, clubs niet eens... Uh, ...hele erge, rare uh, uitgaven doen die ze uh, niet kunnen verantwoorden. Waardoor we natuurlijk de afgelopen jaar een aantal viazementen hebben... ...en al stopclubs. Ja, dat moet allemaal voorkomen worden. Dus minder uh, imports. Uh, en de imports die je dan haalt moeten dan echt goed zijn. En meer aandacht voor, uh, voor de Nederlandse jeugd. En anders zien we Nederland voorlopig nog niet uh, op het WK IJshockey. Uh, is het toernooi wel de moeite waard om naar te kijken als Nederlander? Uh, ja, want... Het is natuurlijk geweldig om, om nog steeds om naar de Russen te kijken, naar de Tsjechen te kijken, naar de Finnen en de Zweden. Ik bedoel, één deel wordt in, in heel zijn keer gespeeld, één deel in, in, in Stockholm. Het is prachtig om die uh, geweldige arena's uh, vol te zien en, en zien hoe ze, hoe ze meeleven. Het enige probleem is een beetje Nederlanderheid zo goed als niet kunnen kijken. De Internationale ijshockeyfederatie federatie heeft een, een YouTube-kanaal uh, opgezet... waar we live op, op internet wel die wedstrijden kunnen volgen. Maar ja, er zitten zoveel mensen op die, op die streams te kijken dat het uh, beeld constant hapert. Dus het is een beetje lastig volgen. Ja. Maar het, het is en blijft natuurlijk prachtig om, om die grote ijshockeylanden in, in actie te zien. Ja, de beste ijshockeyploegen ter wereld. Uh, je hebt het wel een beetje gevolgd dus. Uh, zijn er al verrassingen geweest in het WK? Nee, daar, kijk, je ziet uh, kleine uitslagen die je een paar jaar geleden nog niet, uh, niet konden voeden. Uh, Denemarken. Uh, verliest eh, eergisteren met slechts 6-4 van Zweden. Een paar, paar jaar geleden was het nog gewoon een, een moeiteloze 12-0. Ja. Dus uh, kijk, Denemarken is zo'n land waar Nederland zich een beetje aan moet spiegelen. En, en dus kan het wel. Ik bedoel, Nederland staat nu 25e op de wereldranglijst. De Nederlandse Bond heeft ook al streven om binnen drie jaar zijn bij de beste 18 te zitten. Nou, dan zit je al bijna tegen die A-poel aan die uit 16 landen bestaat. Ja, want als, als Denemarken het kan, dan kunnen wij het ook. Dan moeten wij het ook kunnen, ja. En vandaag uh, staan er vier duels op het programma. Welke is het spannendst om te gaan kijken? Uh, dat weet ik eigenlijk uh, niet. Ik weet niet, uh, het programma uit, uh, uit mijn hoofd. Nou, ik weet maar, bijvoorbeeld weet je... dat de nummer drie tegen de nummer acht speelt. Zweden tegen Duitsland. Is dat ook spannend? Nou ja, Duitsland heeft uh, gisteren uh, heel knappe tijd geboden tegen uh, Rusland. 2-0 is het slechts uh, geworden. De Zweden hadden dus moeite... Met, uh, met de Denen. Dus dat zou best kunnen dat daar nog uh, wat spektakel van te verwachten valt. En de Globen Arena in, in, in, in Stockholm, uh, als die vol zit, uh, terwijl de Zweedse nationale ijshockeyploeg aan het spelen is. Dat is zo'n bizar geweldige sfeer en stemming. Ja, dat is altijd mooi om naar te kijken. Wie is volgens jou de favoriet? Uh, is wat lastig om, om, om te bepalen, omdat niet alle ploegen ook een uh, grote NHL-sterren. Uh, kunnen, kunnen, kunnen opstellen. Um, uh, Zweden zou je favoriet kunnen noemen omdat ze thuis voordeel hebben. Maar op het laatste, de laatste WK's is gebleken dat dat geen thuisvoordeel hoeft uh, te zijn. Uh, ik was in 1995 ook op een WK in, uh, in Zweden, die globende arena. Toen al een uitgerekend aardsvijand uh, Finland dat WK. Zijn ook altijd goed. Het leuke is dat er, er zijn een stuk vier, vijf die je, die je kan noemen: Zweden, Finland, Amerika, Canada, Tsjechië, ja, Rusland. een zit al op zes. Ja. Nou zeg je net uh, NHL-sterren die doen niet mee? Uh, nee, want de NHL uh, loopt natuurlijk gewoon door. Ploegen die uh, de playoffs niet gehaald hebben, of in de eerste ronde van de play-offs zijn uitgeschakeld, zoals de Detroit Red Wings. Uh, die, die, die kunnen uh, wat spelers leveren. En, en die spelen er wel. Maar er zijn ook een groot aantal ploegen uh, uh, is nog bezig om, uh, om, te, om de Stanley Cup. Ja, dan kunnen die spelers dus niet meedoen aan het WK. Nee, ja, precies, want de belangrijkste competitie ter wereld is nog uh, gewoon bezig. Dus. Ja. Uh, het WK- ijshockey, nog te volgen tot 20 maart. Sportjournalist Leo Oldeburger. Dankjewel. Dank je wel. Dag verder. Het is precies kwart voor zes. U luistert daar nu al wakker... en het is woensdag, de dag dat de weekbladen uitkomen. We hebben ze vast voor u doorgenomen te beginnen met een nieuwe revue. Op de cover staat een foto van een Ajax-hooligan. Aanleiding daarvoor is een verhaal over de moord vorig jaar op Sven Westerdorp. Was de moord op de F-Sider een afrekening onder fanatieke Ajax-supporters? In nieuwe revue leest u deze week een rake reconstructie. Nieuwe Revue ging deze week ook op stap met de schrijver Robert Vuistje. Hij voelt zich geen journalist en denkt ook niet meer in die rol terug te keren. Het winnen van de Gouden Uil voor zijn bestseller Alleen maar nette mensen... noemt hij een van de mooiste momenten uit zijn leven. Als zijn boeken maar genoeg verkopen, dan hoeft hij nooit meer als journalist te werken. Gelukkig maakt Nieuwe Revue hun seks, drugs en rock'n'roll imago ook nog waar. We lezen een verhaal over seks voor spullen, over de wietpas... die er zeker niet komt in Amsterdam. En voor het rock'n'roll deel is er een interview met Barry Hey. Hey zit alleen op Facebook als hij dronk is. Dan Vrij Nederland. Zij interviewde Jolande Sap. De GroenLinks-leider hoopt als lijsttrekker de verkiezingen in te gaan. En ze krijgt veel lof als een van de architecten van de Coenis coalitie. En zelf is ze zelfverzekerd. Ze zegt, we zijn op weg naar de macht. Inmiddels weten we dat ze concurrentie heeft als de nummer 1. Vrij Nederland begint deze week met een nieuwe serie. Het gaat over moderne ongemakken. In de eerste aflevering gaat het over papadag. Een moderne vader ontkomt niet meer aan een, minstens één papadag. Vaders die vijf dagen in de week werken en hun kinderen nauwelijks zien... zijn niet meer van deze tijd. Maar hoe krijg je een band met je kinderen? Deze en andere verhalen leest u uitgebreid in de weekbraden van deze week. De verkiezingen tot lijsttrekker van de PvdA was net een mediacircus en nu is het CDA aan de beurt. Toch ging het debat eergisteren een stuk beleefder aan toe dan bij de PvdA. De zes deelnemers lieten elkaar uitspreken en hielden het netjes, maar fatsoenlijk of niet, de strijd is er toch. Wie van deze zes kandidaten wordt de nieuwe lijsttrekker van de CDA... Arrivis, voorzitter van de CDJA, dat is de jongere vertegenwoordiging van de CDA, is bij ons in de studio dit uur. Laten we even de kandidaten langsgaan. Er zijn er zes: Sibrand van haarsma Buma, Lisbeth Spies, Henk Pleker, Madeleine van Torenburg, Marcel Wintels en Mona Keizer. Een hele lijst. Wat vind je ervan? Ja, ik ben vooral uh, trots dat het een hele lijst is. Uh... Ik heb zelf in de selectiecommissie gezeten. En uh, we wisten natuurlijk van tevoren niet hoeveel mensen er, er uiteindelijk uh, zullen komen. En als ik ook gewoon zie uh, zes mensen, drie mannen, drie vrouwen. Uh, ja, gewoon een mooi verhaal. Nou, laten we er een paar uithalen. Opmerkelijk is Henk Bleker. Spindokter Jack de Vries bedacht zelfs een campagneslogan: Eerlijk, helder, Henk. Zo so is catchy. Zeker. Pro zou ik zeggen. Ja, wat vind je ervan, van zijn uh, manier van campagne? Ja, het bekt gewoon goed, hè. Eerlijk, helder, Henk. Dus uh, je ziet inderdaad dat er gewoon goed over is nagedacht. Ik heb alleen gisteren op zijn website nog even gekeken. Die moet nog even wat uh, opgefrist worden. Ja, wat stond erop dan? Ja, het zag er niet echt helemaal gestroomlijnd en gevloeiend uit. Dus je ziet erbij echt dat... Ik denk dat dat bleek het echt gewoon van... Uh, ze voorkomen wil hebben... Um, en van de manier waarop die dingen communiceert. Um, en wat minder van de inhoud. Want dat viel me, viel me bij het debat ook een beetje tegen. Nou, hij wil van de partij een brede, moderne volkspartij maken. Is dat ook de juiste instelling volgens het CDA? Ja, uiteindelijk ontkom je daar niet meer aan. Um, ik, ik vind het juist heel belangrijk dat wij in Nederland... Uh, waar je nu ziet dat alle politieke partijen veel kleiner worden... dat er we weer een paar echt grote uh, partijen zijn... zodat we ook weer wat rust uh, weer in het land krijgen. Ja. Um, dan uh, nog een opvallende kandidaat, Mona Keizer, de jonge wethouder uit Purmerend. We het er net al over zich af aan... dat ze niet tegen een samenwerking zou zijn met de PVV. Hoe schat je haar kans in? Um, wat ik op Twitter heb gezien op het moment dat ze bekend werd gemaakt, was dat vooral uh, de jongeren echt heel verrast waren daar. Ze heeft bij het uh, CDA-congres in Utrecht, dus echt een hele positieve indruk achtergelaten als lid van het strategisch beraad. Uh, ze maakte grapjes voor de zaal, uh, ze kreeg de zaal echt uh, op de hand. Uh, dus dat, ja, dat, dat is gewoon een grote plus. Alleen ik zou nog niet weten of ik mijn geld zou gaan inzetten, als ik het überhaupt al zou doen. Ze is natuurlijk een min minder bekende kandidaat van het stel. Ja, uh, ze heeft ook geen Haagse ervaring, uh, maar zo'n fris iemand van buiten. Ja, maar iemand zonder Haagse ervaring, is dat wel reëel als lijsttrekker... of is dat eigenlijk verloren? Um. Mensen vinden het gewoon niet prettig als uh, uh, leiders van politieke partijen heel haag praten. Dus dat, dat, dat ze eigenlijk alleen maar beleidstermen gebruiken, woorden als verbinding, samenwerken, over je schaduw heen stappen. Dan, dat, dat, dat staat zo ver van de mensen af. Het is gewoon belangrijk dat je iemand krijgt die gewoon uh, eigenlijk gewoon zegt wat eigenlijk de mensen ook gewoon denken. En niet allemaal mooie termen eromheen verzint. Nee, nou wordt het uh, CDA vaak verweten of in ieder geval toegedicht een uh, machtspartij te zijn. Dat, uh, uh, dat spreekt wellicht sommige kiezers ook minder aan. Als je kijkt naar de kandidaten, zit een fractievoorzitter bij, zit een minister bij, zit een staatssecretaris bij. Het zijn eigenlijk allemaal wel op een paar na, uh, hoge heren. Hoe, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, uh, kijk, dit zijn natuurlijk de kandidaten uh, die uh, hebben zelf op gesolliciteerd. Ja. Een minister heeft gewoon gesolliciteerd, dat is gewoon uh, zijn keuze. Ja, maar is het goed voor de partij? Ik denk dat uiteindelijk dat bekende gezichten, dat, dat scheelt echt enorm. Als je bijvoorbeeld kijkt naar toen met de PvdA, met, met Job Cohen. dat was een bekend iemand als burgemeester. Daarna ging het niet goed, omdat hij niet bepaalde, bepaalde kwaliteiten en competenties had die je nodig hebt in een Tweede Kamer. Maar dat is wel een bekend gezicht, dat zorgt voor een stukje herkenning bij mensen. Dus het is zeker belangrijk dat, dat er iemand is waar, waarvan ze eerder de naam hebben gehoord, dat het geen volslagen onbekende is. Uh, maar wat mij betreft moet het niet per se een minister of een staatssecretaris zijn. Nee, want wat dat betreft heeft de Partij van de Arbeid het misschien handiger aangepakt. Uh, als je kijkt, uh, Diederik Samsom al heel lang actief in de Kamer. Maar nooit echt op een hele belangrijke positie gezeten. Hij heeft nooit ergens de macht over gehad. Hij is eigenlijk altijd een beetje het, het, de underdog geweest, ook binnen die partij. Uh, moet het CDA niet ook iemand naar voren schuiven die mensen wel kennen... maar die, die, die, die nog, geen, geen, uh, nog niet aan de regering heeft deelgenomen? Uh, nee, daar ben ik niet helemaal met je eens. Uh, bij de PvdA waren er natuurlijk zittende Kamerleden... waaruit een fractievoorzitter moest worden gekozen. Ja. Dus dan kun je ook niemand van buiten kiezen. Uh, plus, het CDA schuift niemand naar voren. De leden kiezen iemand. Mm -hmm. Natuurlijk, dat doen jullie met z'n allen. Uh, de toekomstige lijsttrekker van het CDA. Uh, de campagne is van start gegaan. Eergisteren uh, gisteren was de eerste confrontatie, laten we het zo noemen. Het was een heel keurig debat. Uh, wat moet die toekomstige lijsttrekker van het CDA nou gaan doen met de partij? Uh, die moet zorgen dat er binnen de partij... een aantal dingen gaan veranderen. Uh, de manier waarop wij onze uh, uh, lijst eigenlijk vaststellen. Nu is dat een totaal niet-democratisch uh, spelletje. Dat wordt gewoon echt door een, een klein clubje mensen... Wordt die lijstvolgorde worden bepaald. Ik wil dat de leden in het land... dat die kunnen kiezen op welke plekken mensen op de lijst komen. Dat is wat er intern moet gebeuren. Dan moeten verder... Um, um, richting uh, het land zelf, richting Nederland... moeten er een aantal dingen gebeuren die ik al zei... hypotheken en het aftrekken op het gebied van de zorg... versoepeling van het ontslagrecht. Dat zijn dingen, daar moet diegene zich voor in gaan zitten. Die moet zich gewoon presenteren dat hij Nederland... beter wil achterlaten dan het zelf heeft aangetroffen. Ja, en wie je... is daar nu... Oh, sorry. Ja, ik wou dezelfde vraag stellen, Maar nou, Wie mij. is daar nu het meest geschikt voor, Volgens ja. jullie... Het debat kwam nog niet echt heel erg los. Vrijdag gaan wij onder andere over dingen, deze dingen praten. Zorg, solidariteit tussen generaties. Dan hoop ik heel duidelijk te hebben op wie ik wil gaan stemmen. Nu mm -hmm. weet ik het nog niet. Vrijdag hoop ik het te weten. Maar we willen toch een kleine suggestie. Je bent speciaal bij ons in de studio gekomen. Ja. We hebben net zes namen genoemd. Bij wie begint het nou het meeste te kriebelen? Ik ben heel gezaggetrouw. Uh, dus dan, uh, dat betekent dat dat Sybrand een voorsprong bij mij heeft. Mm -hmm. Maar ik wil eerst heel graag de andere kandidaten leren kennen. Het is nu nog niet goed gelukt ik hoop dat het vrijdag wel gaat lukken. Maar mogelijk dus huidig fractievoorzitter uh, Siebrand van Haarsma-Buma... voor jou als, als favoriet. In ieder geval bedankt dat je dit uur bij ons in de studio was. Arrivis, de jongere voorzitter van het CDA, de CDJA. Hij was dit uur bij ons in de studio. Bedankt voor je komst. Oké, okay, dank. U had het waarschijnlijk niet door toen u vanochtend uh, onder de douche stond. Maar het is vandaag de dag van Europa. Op deze dag is er extra aandacht voor het beleid en de toekomst van de Europese Unie. Om deze dag te vieren zijn er de hele dag verschillende activiteiten gepland. Zo ook in het Huis van Europa aan de Hofijver in Den Haag. Sjerp van der Vaart is directeur van het Europees Parlement in Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Dit moet een bijzondere dag voor u zijn. Ja, het is Europa-dag. Het is de verjaardag van Europa. En uh, het is een, een belangrijke dag. In eerste plaats omdat we, uh, we denken dat op 9 mei 1950... Uh, de Franse minister van uh, buitenlandse zaken, Schuman. Uh, het eerste plan heeft ingediend voor een Europese samenwerking. De bekende samenwerking om de Duitse en Franse kolenindustrie... onder een gemeenschappelijk bestuur te stellen. Eigenlijk het begin van de Europese Unie. Dat heette toen de Europese uh, gemeenschap voor kolen en staal. Het is eigenlijk het prille begin geweest van een, uh, een Europese samenwerking... die steeds verder is gegaan. En die, uh, die vandaag uh, in, onder, het, uh, onder het teken staat van een, van een crisis. Dus het is ook een verjaardag... Met een Europese Unie die in crisis verkeert. Maar is er meer reden om erover te praten? Ja, want de huidige situatie in de EU verandert veel van de dag voor Europa. Ja, ik denk dat, uh, dat heel veel uh, Europeanen uh, zich, uh, zich de vraag stellen. Uh, waar gaan we naartoe uh, met, die, uh, met die Europese Unie? Er is een, een, een nieuw draagvlak nodig, een nieuwe, uh, wat dan duur heet, een nieuwe democratische legitimering. Dus nieuw, een nieuwe legitimering voor uh, samen verder. Daar dwingt die crisis toe. De eurocrisis, de crisis rond de euro. En ook de, de, de vraag: uh, wat, wat gaan we gemeenschappelijk doen en wat we je nog apart blijven doen? Ik denk dat, uh, dat zo'n crisis Europa ook altijd sterker uh, gemaakt heeft. Die, uh, Europa is, om maar wat, wat ironisch te zeggen, goed in crisis. Tegelijkertijd uh, maakt het ook dat. Uh, het maakt daardoor dat de Europese politiek. Uh, is. En dat is echt een, een heel markant kantelmoment. We kijken naar de Franse verkiezingen uh, nu uh, voor, de, voor de presidentschap met een, met een heel ander oog dan, dan uh, tien jaar geleden. We kijken er nu naar omdat we weten dat het ons, ons direct zelf ook aangaat. Hetzelfde kijken we met zo'n oog ook naar de Griekse verkiezingen. Dat is binnenlandse politiek geworden voor ons. Ja. Maakt dus dat, dat er echt sprake is van, van andere verhoudingen. Uh, Europese politiek is binnenlands beleid binnenlands politiek geworden. En het lot van Europa wordt wellicht ook steeds meer in de landen zelf bezegeld, wat dat betreft? Zeker. Ik denk ook dat uh, uh, dat, dat, dat, dat, dat grotere gevoel uh, van, van verbondenheid, ook in, in zo'n tijd van, van, van diepe crisis, dat het ook. Uh, ja, aangeeft dat er een groter gevoel van eigenaarschap uh, is aan het ontstaan uh, over, over de Europese Unie. Er werd we heel erg lang geklaagd over het feit dat er geen, geen uh, betrokkenheid was. Automatische piloot, ver van je bed, erg technisch. Maar nu zie je dat mensen gewoon heel goed bese beseffen dat het, dat het om hun eigen toekomst gaat. Ja, dat het ook ja. om, om je toekomst gaat. Uh, hebben we samen dadelijk nog wel. Uh, betekenisvol werk hier in dit, dit continent? Uh, is het, uh, kun, kun je daar op een goede manier wonen en, en werken en leven? Uh, allemaal hele belangrijke vragen en dat zijn dingen die we vandaag ook in huis van Europa bespreken. Ja, een actueel thema, de dag van Europa. U zult uh, waarschijnlijk wel een drukke dag hebben. Wat gaat er vandaag uh, concreet gebeuren? Nou, we hebben een groot aantal uh, activiteiten, we hebben een, uh, een aantal debatten. Er is vanmiddag een uh, debat uh, met de kandidaatsteden uh, in Nederland voor Europa Culturele Hoofdstad 2018. Uh, de, de steden als uh, Den Haag, uh, Almere, uh, uh, uh, kandideren uh, zich daarvoor, Maastricht. Ja. Uh, en uh, die, die steden die, die komen bij ons praten over uh, ja, waarom zij Europees uh, Europese culturele hoofdstad uh, 2018 uh, moeten zijn. We hebben een, een scholierenconferentie vanochtend. Uh, we hebben een, een scholierenpechtconferentie. De staatssecretaris voor Europese Zaken. En, en alles bij elkaar bekeken? Waar kijkt u nou het meest naar uit vandaag? Nou, het meest kijken we naar uit naar, uh, naar die scholieren die in debat gaan met uh, de staatssecretaris voor, uh, voor Europese zaken, Ben Knaapen, over de vraag uh, uh, ja, waar gaan we naartoe uh, met Europa. En uh, vanmiddag die twee debatten over uh, Europa en uh, de nieuwe media en de culturele hoofdstad 2018. Vandaag. En dan hebben we nog vanavond een film in het filmhuis in Den Haag. U krijgt uh, het, over... het nog druk vandaag? Ja. En de drukke dag dus, 9 mei, de dag van Europa. Sjerp van der Vaart, directeur van het Europees Parlement in Nederland. Hartelijk dank. Dit uur van uh, nu al wakker zit er weer op. En onze zendtijd voor deze week zit erop. Maar WNL gaat ook door op televisie zometeen om 7 uur. Vandaag de dag op Nederland 1 en vanavond om half 8 op Radio 1 Avond Spits. We lezen op Twitter dat de dubbele espresso voor Lara Rensen er alweer aankomt. Ze presenteert zometeen met haar host het NOS Radio 1 Journaal. Uh, wat ons betreft nog een hele fijne dag.